Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Bij een tankstation aan de A1 bij Radio Kootwijk zijn vier auto's uitgebrand. Volgens de politie is één auto tegen een LPG-pomp aangereden... waardoor de brand ontstond. De situatie is onder controle. Bij het ongeluk raakten wel twee mensen gewond. Er werd groot alarm gegeven... maar de veiligheidsvoorzieningen van het tankstation zouden goed gewerkt hebben. De A1 is in beide richtingen weer open. De Afghaanse inlichtingendienst zegt een bomaanslag op vicepresident Dostum te hebben voorkomen. Een zelfmoordterrorist had zichzelf met een bom op zijn paard tijdens een paardensportwedstrijd bij de eretribune willen opblazen. De vicepresident is fan van de sport en laat zich regelmatig fotograferen als toeschouwer. Amerika trekt de laatste 100 leden van de Special Forces terug uit Jemen. Dat meldt nieuwszender CNN. Washington roept de militairen terug vanwege de verslechterde veiligheidssituatie. Gisteren kwamen bij zelfmoordaanslagen op moskeeën in Sanaa 137 mensen om het leven. De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeëist door IS. In februari sloten de Amerikanen al hun ambassade in de hoofdstad. nadat Houthi-rebellen de macht in de stad hadden overgenomen. Special Forces hielden zich bezig met operaties tegen terroristische groeperingen zoals Al-Qaeda. In Parijs mogen maandag alleen auto's met een oneven kenteken de weg op. Maatregel moet de hoge luchtvervuiling in de Franse hoofdstad terugdringen. Op dinsdag mogen auto's met even nummers de weg op. Vandaag en morgen is het openbaar vervoer in de stad gratis. Ruim 800.000 mensen hebben vandaag een zorg- of welzijnsinstelling bezocht. Ziekenhuizen, verzorgingshuizen, die openen de deuren om te laten zien wat ze doen. Ook kon het publiek gaan kijken bij organisaties voor kraan-, thuis- en mantelzorg... en ook bij instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Dat was de vijftiende keer dat er een open dag in de sector werd gehouden. Het weer dan? Overwegend bewolkt hier en daar een bui vanavond en vannacht rond het Vriespunt. Morgen is er meer zon, een matig gooster wind en dan wordt het 8 graden. Dit was het NMW. In Zurgen Zalvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land. Leven lekker aan.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 CFM in 2015 al 25 jaar. Live. CGM. nu Europa, Europa. Het, het gevoeligste continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 25ste jaargang, aflevering 12. Even over de klok van de Dat maakt het vandaag. 20 maart 2015. Een nieuwe aflevering van de Euro Rake Down. Hier bij jou zie je de Deze week 12 stijgers, 13 zittenblijvers. 13 dalers ook. Ik heb wat met het geval 13 vandaag. Vorige week was vrijdag de 13e. Waar dat in mijn bed was Vandaag de twee keer 13 in de lijst. Nou, het zijn ze ook. Goed ermee gerekend, twee nieuwe binnenkomers. Zeker ook dat twee mensen de lijst niet hebben gehaald. Skylar Gray met I Know You en Flowrider met GDFR. Die zijn er helaas uit, maar wel twee prachtige nummers weer binnen. De snelste daler van deze week is Maroon 5 met Animals, maar liefst 12 plaatsen gezakt. En de snelste stijger was Last Frequencies, Are You With Me, acht plaatsen gestegen... Maar hij doet het niet alleen. Samen met Emma Louise de Jungle. Want die is ook tegen deze week. Tegenover ons ik weer een zonder lijstje. Ja, Sander Douwerdijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb jij het overleefd weer deze week? Ik heb het weer overleefd deze ja. week. Trost op je. zal je straks horen. Met de razermeester opzommingen. En ik ben benieuwd welke plaat hij deze week voor jou heeft uitgezocht. Om uh, helemaal te ontleden. We gaan het straks meemaken. Even voor de klok van 5 uur hoor je ook de top 3 van deze week. Maar hoe zag die er van vorige week ook alweer uit? Nummer 3. Nou, zo dus. We werden samen met Emily Sunday, What I Did for Love. Twee wees voor Echo Smith met Cool Kids. En op een, je hoort, er is uh, Omi met Cheerleader. En deze week gaan wij beginnen met een 39. Dat is Ernie. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Origineel, origineel. origineel. Never a Deze week dus begonnen met nummer 39, The Weeknd, met Earned It, van de prachtige, soppige film Fifty Shades of Grey. Zijn er nog niet binnen geweest? Ga gauw, want The uh, Euro zo lang zal die er niet meer draaien. Of misschien wel, je weet het niet. Zijn aangekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week, die staat op 38. Want werkend als een achtergrondband... voor de Britse volkszangeres Laura Marling... kwamen Marcus... ja, wel, echt waar, Marcus. Niet Marcus van Dam, nee, Marcus Mumford... Winston Marshall, Ted Dwayne en Ben Lovett in 2007... tot de conclusie dat ze ook prima zelf muziek konden maken. En dus besloten ze de band Mumford Sons te beginnen. Na een slordig jaar leverden de heren hun debuutalbum... Uh, See No More af. Uh, Sai No More, moet ik zeggen. Dat in 2012 dan gevolgd wordt door het album Babel, Babel, met Little Lion Man in 2010. En Lover of the Light in 2012 staat Manfred Sanz twee maal in de tipparade. Maar blijft de notering in de top 40 nog even uit. In het najaar van 2013 kondigen de heren dan aan dat ze een jaar maar pauze gaan inbouwen. En in 2015 is Manfred Sanz terug als in het uh, voorjaar de... Het album Wild Mind verschijnt. En de eerste single van dat album is deze week nieuw binnengekomen op 38 dus. En dat is Believe. You may call it in this evening, but you've only lost the night pre -set all. 33 nieuw binnengekomen deze week met een, single van hun eerste, uh, een eerste single van hun nieuwe album. En die single heet Believe. Kijk je nou gezellig mee op uh, zfm-live.nl. Dan kan je mooi op de webcams kijken en uh, keek je dan het vorige uur. Ja, dat zag je natuurlijk niemand presenteren. Je hoort er niemand presenteren op de radio. Nee, dat klopt dus even een uurtje rust. Overdracht van uh, Ruud Jansen naar mij toe, dat gaat allemaal wat trager tegenwoordig. Maar uh, er was iets heel anders aan de hand. Het stond vol hier toen ik aankwam. Buiten allemaal fietsen. Er was een uh, school even op bezoek met een uh, leuke rondleiding. Nou, dat is... Uh, wat, uh, welke school was dat? De Nicolaas. De Nicolaas school. Groep uh, 1 tot ja, en met... Groep 7? Ik dacht groep 1 tot en met 8 bij elkaar. Zo druk was ik joh. Maar groep 7 was dit alleen. Ja. Gezellig. Nou, het is dus allemaal mogelijk. En wil jij ook een uh, mooie rondleiding of wat dan ook? Neem nog gewoon even contact met ons op. Dus ik denk dat dat altijd mogelijk is. Door met de hitlijst gaan we naar nummer. Welke zullen we doen? 35. Ja, 35. Prachtige, ook van de 50 Shades of Grey. En dit is de Volts met One Last Night. Jeers, jeers, dus op 4 de gierende V-net. Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En door mijn nummer 30, die is ook vorige week nieuw binnengekomen: dat is DJ Fresh met Gravity. Samen met Ella Highrie. On the, on the, on. the only one that gives you. Do how to dream Cause I'm the only one for onze programmadirecteur is uh, gezellig in de studio, dus dan ook voor het eerst in Leuk dat hij er is. Over John Hij gaat ook toch top 40 beginnen. Waarschijnlijk thuis op zijn zolderkamer. Dan de muziek uit de jaren dertig. <laughs> DJ Fresh is vorige week dus binnengekomen. Deze week op nummer dertig. En um, tijd voor de volgende nieuwe binnenkomer. Die uh, vinden wij op de 29ste plek. Best wel een hoge binnenkomer uh, deze week. Want het is zelfs een Nederlander. Ja, die komen niet vaak in de lijst tegen van Europa, de Nederlanders. Maar toch staan ze er echt in. Dan heb ik het namelijk over de Utrechtse band Kensington. Moet ik wel goed zeggen. Want die band bestaat al sinds 2005. En bestaat uit Casper Starreveld. Eloy Youssef Niel... Niels? Niels? Hoe spreek ik eruit? Niels? Niels. Niels. Niels van den Berg. En Jan Haker en uh, na nou Borders, dat is een album uit 2010, verschijnt in 2012 het album Vultures. Nou, de groep overtuigd uh, met de album um, en later wordt ook in andere Europese landen dat album uitgebracht. En in 2013 staat Kensington voor het eerst in de top 40 met Home Again, dat de 33ste plek maar heeft gehaald. En in 2014 wordt wel de band uitgeroepen tot de ambassadeur van de Vrijheid. En zijn ze 5 mei te zien op het Bevrijdingsfestival in Amsterdam, Utrecht natuurlijk. Het Haarlemse, Den Bosch en Roermond. En ook verschijnt dan het derde studioalbum Rivals, waarvan The Streets, All For Nothing en War worden uitgekozen als singles. Ja, nou, War is voor de heren hun vierde top 40 notering. En het wordt ook hun derde of vierde top 40 notering in Europa. En dan heb ik het natuurlijk over dit nummer. We kennen hem allemaal ondertussen. Net was in Europa echt bekend geworden. Kensington met War of 29. De Utrechtse dus op 29 deze week in de New York Breakdown... hier op ZFM's Zandvoort. Kensington. Met de prachtige single, War. Ja, en dan zijn we alweer door de eerste kwart van de lijst heen. Hier kent het deuntje alweer. Ik weet het zeker. Want uh, Sander zit er helemaal klaar voor. Fire it! Nou, op nummer 40 hebben we Floor One... in de machines met What a Kind of Man... Op 39 hebben we The Weekend met Ernest. En op 18, nieuw binnengekomen deze week is Manford en The Sons met Believe. Op 37 hebben we Hoshey met Take You to the Church. En op 36 hebben we Chris Brown en Tyga met Io. Op 35 hebben we False met One Last Night. En op 34 hebben we Shepard met Geronimo. Op 33, vorige week op 31 stond Taylor Swift met Lang Spaces. En op 32 Years and Years met King. Op 31 Maroon 5 met Animals. En op 30 hebben we DJ Fred Gravity. En we hebben hem net gehoord op nummer 29 Kensington met War. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En we gaan door met 28 en dan is er voor Aaron Shupa, I'm in Albert Schwaas. 18 weken in de lijst. Mesdames en messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts voor Aaron Shupa et Albert C'est parti. Ciao, meer up tempo. Aaron Chupa, I'm an elbow proud. Deze week op uh, nummer 28... 18 weken in de lijst. Vorige week... Uh, dezelfde positie voor En ze hebben het net wel vergeschopt... ondertussen zesde positie. Maar deze week dus... Uh, 28 voor Aaron Chupa. 27 slaan we even over... en wij gaan door met... de Euro Breakdown. Ja, zeker met die ook. En met nummer 26... En die is voor Sasha met Good Days. Ondertussen negen weken in de lijst, ook blijven zitten, Sasha. I got nothing to hide But the ghost, they just won't leave me alone But with you by my side There's a light at the end of the tunnel And I keep running keep running, I keep running with you Green lights and a radio, no stop signs or crossroads stop up and a place to go, let the good days follow Middag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Meer gaan we luisteren naar 24. Sam Martin samen met David Guetta. 13 weken in de lijst. Ook blijven zitten. Ik heb wat met die zitten blijven vandaag. En je hoort hem al. Het is een prachtige song van hun. Prachtige track. Dangerous. 24 deze week in de Your Breakdown. Hier op de ZFM. You take me down. Spin me around. You got me run. All the lights don't make a sound. Talk to me now. Let me inside your mind. Zelfs komt deze David Guetta uit onze prachtige Frankrijk. Mooi land voor de Franse. Samen met St. in dat is alweer Amerika. Deze prachtige David Guetta. heeft dus deze prachtige Dangerous gemaakt. En door met Nederland. En dan heb ik het over Parkman. Sander, ja de enige rechter Sander, gaat een uh, plaat helemaal uitpluizen te voor je. Ik weet ondertussen welke het is, hij staat op nummer 10, meer zeg ik niet. Je weet nog wel hè? een paar uh, weken geleden, was die uitspraak van de rechter... Dat de producers uh, Pharrell William en Robert, Robin Thick even een uh, schamelijke 7 miljoen moesten gaan betalen. 6,8 miljoen euro om precies te zijn. Vanwege het plagiaat. Nou hè. En nu. Ja, en nu. Is yes, Robin Thicke en Pharrell Williams, voornamelijk Pharrell Williams, het er absoluut niet mee eens. Logischerwijs, kijk dat geld maakt er volgens mij geen ene reet uit, want hebben ze maar hij vindt de uitspraken in die plagiaatzaak... gewoon echt een bedreiging voor alle mensen die werken in de creatieve industrie... zoals zij dat zelf zegt. Een Amerikaanse muzikant meent dat niemand patent heeft op gevoeligens, gevoelens en emoties. En over de uitspraak in een plagiaatzaak zegt Williams in de Financial Times... iedere creatieveling die zich laat inspireren door iemand anders is een slachtoffer. Nou, Blurred Lines, de track rondom al de commotie... Die heb je wel vaak genoeg in de Euro Breakdown gehoord. Maar uh, zal ik je niet aanhoeven. voor een klein stukje. Zal ik een klein stukje doen, Sander? Ja, dat we doen. Ja, want we weten iedereen wel over welke plaats we het hebben. Nou ja, ik denk dat iedereen wel weet over welke plaats we het hebben. Ik weet het wel zeker. We gaan even, nee, doe maar niet. Doen. Oude muziek, daar schiet we toch allemaal niet op te wachten. Oh ja, je weet, het, de K3 die gaat ermee stoppen. Ja, dat weet ik. En heb je geheld? Klein beetje wel. Ja, jongen, jongen, jongen. Nou ja, uh, K3, uh, K0 zoekt uh, K3, uh, krijgen straks. We kennen ze allemaal van uh, Oya Lele uit 2003. Toveren uit 2002. En Mama Cea uit 2009. Dat zijn hun drie beste nummers die ze ooit hebben gemaakt. Maar weet je ook hoe ze vroeger begonnen zijn? Ja, ik weet dat. Het zijn 15, 16 jaar geleden zijn ze begonnen. En uh, toen was ik 15, 14 jaar oud. En uh, met de met eerste nummers. Ik draaide toen uh, uh, in de kinderdisco nog. In het stekkie, het oude stekkie in Zandvoort Noord. Ja. En toen draaide ik heel veel K3-nummers. Want well, ja, dat was helemaal hippende pippende pip toen voor die uh, kinderen. Ja, dan heb je ook nog voor mij gedragen. Dat, dat, dat weet ik wel zeker, ja. Die kans is uh, zeer groot aanwezig. Er waren 120 kinderen, dus hè. Straks ook nog nieuws over uh, Britney Spears. Ja. Britney bitch. We kennen er allemaal. Maar eerst uh, gaan we luisteren naar Megan Trainer. Met lips are moving. Nooit hoger gekomen als de vijfde positie uh, met de nummer. Vorige week stond zij op uh, 14, deze week dus op... Uh, 1 en... Uh, nee, wat moet ik, moet ik dat goed zeggen? Jongen, jongen, 22. 11 weken in de lijst is uh, deze dame ondertussen. Even een stukje over Britney Bitch. Britney Spears is namelijk trots op om een bitch te zijn. Op haar Instagram noemt ze een uh, rijtje voordelen op. Nou, daar komt hij hè? Een bitch zijn betekent. Zo wordt de lijst geïntroduceerd op haar Instagram. Dat je voor jezelf en je principes opstaat. Dat je opstaat voor degene van wie je houdt. En dat je niet over je heen laat lopen. Dat je onrechtvaardigheid niet tolereert. Ja, ja, ja. Zo stelt ze een paar van de statements van Britney. En ze vervolgt. Uh, probeer me maar te slaan. Probeer mijn licht maar te doven. Het zal je niet lukken. Ik denk dat dat gewoon de lyrics zijn van een nieuwe nummer ofzo. Ik weet het ook niet. Being a bitch means I stand up for myself and voor wat I. En my beliefs. Nou, ik vind hem goed, Britney. Succes ermee! Ik mis ze wel hoor, dat rode pakje, dat rode latex pakje van Britney Spears van vroeger. Een van de eerste clips uh, was dat. Uh... Maar ja, hé. Hey. Maar ja, als ze dit nu aan doet... nou ja. Niks mis mee hoor. Hoort erbij. Snel door met de lijst, het is al bijna 4 uur. Eerst gaan we luisteren naar Lost Frequencies. Are you with me op 21. Drink some margaritas by blue lights. Listen to the moonlight play at midnight. Are you with me? Are you with me? With me. Drink some margaritas, me blue light. Nou, als leider is hij niet bij, maar ja, ook al is hij er. Hij is er niet bij. Are you with me? Are you with me? Ariane Grande is aan de beurt. Ja, weet ik zeker. Weten ze, staat er nog steeds in. Of alweer, het is me net hoe je het ziet, wanneer je inschakelt. Tweede week voor haar met One Less Time.